Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon zee, zee. Zandvoort. Een zomerhit. Zie FM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de haling van Goedemorgen Zandvoort. Een uh, goedemorgen zandvoort. Uh, rechtstreeks uit Hotel Hoogland. Het is 5 september. En dit is een Goedemorgen Zandvoort. We zitten hier gezellig al aan de koffie. En die koffie die is goed, dus ik roep iedereen op. Kom gezellig langs om deze live uitzending mee te maken. We zitten hier tot 12 uur. De gastvrouwen uh, Yvonne en Nel Kerkman. Ook zij zijn uh, verantwoordelijk. Sandberg, mag ik ook wel zeggen. Nee, ik, wat zeg je Nel? Nel Kerkman? Goed zo. Meisjesnaam. Ze zijn ook verantwoordelijk voor de redactie. De techniek is in handen van Pascal van der Beek en mijn naam is Pieter Jouwstra en we hebben een interessant programma voor deze twee uur. We gaan straks eerst praten met Dennis Strader en Bart Hendricks over een Guinness World Record poging, want deze twee mensen gaan tennissen. Ik hoop niet dat het stormt, dat gaan ze volgende week doen. 36 uur gaan ze tennissen om een hoop geld op te halen, we horen er straks alles van. Vervolgens krijgen we Jaap Brugman. Jaap Brugman die gaat informatie geven over Open Monumentendag. Ik uh, ben benieuwd wat hij gaat zeggen. En vervolgens gaan we praten met vertegenwoordigers van het Stamvors Mannenkoor, want het Mannenkoor gaat op stap. Ze gaan Zandvoort uit. En ze gaan optreden in Maastricht, in Trier, in Luxemburg en Brussel. En wat ze daar precies gaan doen, dat horen we straks van Nanning de Wit en Gijs Mol. En dan zijn we alweer in de tweede uur aangeland. En dan gaan we praten met wethouder Tonen. Want er is een tevredenheidsonderzoek WMO. En daar staat hij mee erg hoog in de Nederlandse top 10. En daarna gaan we praten met de middelbare meiden. De twee cabaretieren die een try-out gaan houden in de krocht. En tenslotte uh, praten we met Peter Huiskus, die secretaris is van de patiëntenadviesraad van het Sparne ziekenhuis Hoofddorp. Kortom, een interessant programma en uh, we gaan zo meteen eerst luisteren naar wat muziek. Hello We zitten inderdaad een beetje close hier aan de tafel. Buiten is de laatste windjes zijn aanwezig, maar het wordt mooi weer. We krijgen weer prachtig weer. Het heeft een uh, lekkere bries gewaaid vannacht. Ik ben benieuwd of de Iron Man competitie bij Skyline doorgaat. 200 meter zwemmen, 200 meter peddelen, 400 meter hardlopen. En dat allemaal bij de Skyline. En de hoofdprijs is een uh, reisje naar Australië. Nou, dat is toch wel leuk. Maar om 200 meter te zwemmen en dan moet je die branding door. En vervolgens nog een keer 200 meter peddelen met die branding. En die is. Heavy op dit moment. Ik ben benieuwd of het doorgaat. Het zal zonder meer doorgaan, de jongens, volskennende. Maar het zal een enorme inspanning zijn. De inspanning waar we nu over gaan praten. En dan praten we met Bart Hendricks en met Dennis Schrader. Dat is ook een reusachtige inspanning. Je moet van tennissen houden. Maar om 36 uur achter elkaar op de baan te staan. Jongens, waar zijn jullie gosten mee bezig? Ja, dat weten we zelf ook niet. Een beetje dichter in die microfoon ah, praten. Nee, dat weten we zelf ook niet. Hebben jullie wel eens een uh, jullie tennissen? Uh, ik ben zelf geen tennissen, ja, recreatief. Maar niet, uh, geen wedstrijdniveau. Oké, okay, en dan tennis je een uurtje en dan aan de pils? Nee, niet aan de pils. Dat is niet goed, hè? Uh, nee, uh, één, twee uurtjes tennis en dan, uh, dan houdt het op. Ja, en jij? Uh, nou, ik heb wel vaker... Uh, Dit is Mark. Bart. Bart. Bart, ja. Bart Hendricks. Goedemorgen. Ja, Bart. Uh, nee, ik heb wel vaker getennist en uh, ook wel op wedstrijdniveau, niet te heel hoog niveau, maar... Wel ja. regelmatig tennis, ja. Een uur of drie, vier achter elkaar. Ja, dat heb ik wel vaker gedaan ja. Maar nu 36 uur, hoe kom je aan het idee? Hoe kom je op dit idee? Uh, ja, ik heb altijd al het idee gehad om iets, iets extreems te willen doen. Zeg maar. En uh, een jaar of zeven, acht geleden zijn een kennis van mij dit ook willen doen. Dat is toen jammerlijk uh, genoeg niet doorgegaan. Maar goed, is altijd bij mij blijven spelen. En uh, ja, nu eigenlijk in eerste instantie het idee gehad om het bij New Unicum te doen. Met een aantal cliënten, met wat uh, medewerkers, collega's. Maar dat mocht niet vanuit het Guinness. Dus uh, zo doen uh, mijn maatje gevraagd. Er zijn allemaal reglementen voor vanuit Er zijn heel, Guinness. Veel, heel veel regels voor, ja. En, en noem er eens een paar. Continu aanwezigheid van, uh, van twee onafhankelijke, onafhankelijke getuigen, onafhankelijk van mij. je van moet ook 36 uur zitten. Ja, maar dan in shifts van 1 tot maximaal 4 uur, zeg maar. Ja. Daarnaast moet er continu een arts of verpleegkundige aanwezig zijn. Waarom? Ja, om, om, om de veiligheid medisch gezien voor ons te waarborgen, is het verantwoord om door te gaan. Ja. Uh, of moet je gewoon stoppen. Uh, continu een gastvrouw aanwezig die uh, het hele rijlen en zeilen in de gaten houdt. Uh, logboeken die ingevuld moeten worden. Uh, pauzes. Uh, oh, stop. Pauzes. Oh. 36 uur spelen en dan zeg je pauzes? Ja, we mogen in principe na elk uur tennissen. We hebben recht op 5 minuten pauze. En die mag je opnemen. Of opsparen tot, uh, ja, tot wanneer we dat zelf willen. Zeg maar. Plassen doe je binnen vijf minuten? Dat moet lukken, ja. Dat moet lukken. <laughs> en eten en drinken moet je ook in die vijf minuten doen? Nou, in principe kun je ze ook opsparen. Dus als je bij wijze van spreken vier uur getennist hebt, heb je recht op twintig minuten pauze kun je ja. in 20 minuten gerust eten naar de wc uh, maar goed dat soort dingen moeten allemaal strikt bijgehouden worden in logboeken zodat het Guinness later kan zien van oké okay. nou heb ik een vraag, je gaat tennis, jullie gaan tennissen op de, de, de baan, tennisbaan bij de Unicum dus een open baan ja. Ja. Uh, als het dit windje is en deze regenbui is wat doe je dan? dan gaan we gewoon stug door regen pakken aan en doorspelen ja. Ja. wordt er ook bijgehouden hoeveel keer die bal over het net heen gaat en, en, en uh, wat de games en de sets en, uh, en dat soort stonden? De games en de sets worden wel, uh, wel bijgehouden inderdaad. Met name de sets uiteindelijk natuurlijk. Want uh, anders dan ben je wel heel erg uh, uh, fanatiek bezig. Ja, met, dus is een uh, balletje over het net heen slam. Ja, precies. Dus, uh, nee, maar sets worden, worden bijgehouden. Dus het wordt een, uh, een grote uitslag. Een paar honderd tegen een paar honderd. Wie vinden jullie twee het beste met tennissen? Uh, we hebben een aantal keren natuurlijk, uh, of tenminste we hebben geregeld, geoefend. En daaruit blijkt Dennis net iets beter te zijn. Dat is balen. Maar we nou, zijn misschien, elkaar misschien gewaagd. Misschien iets dodelijker op bepaalde momenten. Uh, dat is balen. <laughs> ja, maar ik ga natuurlijk pieken op het juiste moment. Dat, uh... Je laat hem eerst even komen en ja. in de tweede 18 uur sla je toe. Precies. Jongens, wanneer begint het precies? Het begint aanstaande donderdag 10 september om je... 8 uur s ochtends. Dat is vroeg. Dat is heel vroeg. Is er dan verlichting op die baan, als is, jullie s'nachts doorspelen? Uh, ja, door de technische dienst van de Unicum is er uh, verlichting geregeld. Er komt een uh, groot statief van 7 meter hoog met, uh, met vier grote spots erop. Waardoor wij uh, ook s'nachts verlicht kunnen tennissen. Hoeveel ballen hebben jullie wel nodig? Heel veel. <laughs> Oké, okay, donderdag om 8 uur begint het. En jullie willen dat dan vrijdag om 8 uur s'avonds beëindigen? Ja. Of je, ik heb er zoveel zin in, We pakken er nog een dag aan vast. Nee, ons schreef is 36 uur en dat eindigt dan vrijdagavond 8 uur. Ja, mocht je fris zijn, mochten we nog verder willen, dan is die gelegenheid daar wel. Alleen moeten we nog wel het een en ander regelen op dat moment aan verpleegkundigen, getuigen. Die zijn tot 8 uur ingepland. Wat is het wereldrecord op, wereldrecord op dit moment? het Goed, het op uh, 32 uur? Nee, Kijk. het is inmiddels is het 33 uur. 33. 33 minuten en 33 seconden. Ja. Een, leuk getal. een heel leuk getal. Dat is nu het record. Dat is nu het huidige record, wat voor zover het bekend is bij het kennis. Maar het kan gerust zijn dat op de dag dat wij beginnen, het record ergens anders op de wereld weer verbroken is. Maar goed, dat is iemand binnen in New Unicum die dat in de gaten houdt en ja. ons daarvan op de hoogte houdt. Oké, okay, je, je hebt getuigen nodig die dat allemaal vastleggen en bijhouden. Eh, daar heb je een hoop mensen voor nodig. Ja. Twee keer 36 uur. Dat bedoel ik. Ja. Uh, en die heb je allemaal? Die zijn uh, gisterenmiddag hebben we het laatste uurtje opgevuld. Met een uh, spontane reactie van iemand van, uh, van Fischofit Zandvoort. Uh, dus het laatste uurtje is nu inmiddels opgevuld. Maar er komen uh, ja, enkele bekende Zandvoorters ook. Uh, de burgemeester komt. Ja, dat is een goede getuige. Uh, Oud-burgemeester Rob van der Heijden komt. Dat is ook uh, een goede getuige. Uh, Piet Keur, voetballer, komt... Klaas dorp dorpsomroeper komt. Fantastisch. Uh, en zo nog wat, wat bekendere Zandvoorters en uh, ja minder bekende Zandvoorters. Fantastisch. Of mensen van buiten Zandvoort. Jongens, jullie gaan niet zomaar tennissen. Uh, het is leuk, zo'n uh, world record. Maar uh, het gaat ook om de centen. Uiteraard. Want daar doe je het voor. Mede. Mede, mede ja. Ja. Ja. ja. Voor okay. onszelf uiteraard het record. Maar... Ja, oké. Okay. Maar je ja, hebt er niet. een goed doel aan uh, gekoppeld. Ja. En wat is dat goede doel? Nou ja, dat is een, uh, een bootvakantie. Elk jaar op nu Unicum uh, wordt er een bootvakantie uh, verzorgd. Uh, dat wordt met name dan. Voor de uh, bewoners van nu Voor de bewoners van nu ja. uh, Dat wordt altijd normaal uh, bekostigd door uh, stichting Vrienden van nu Ja. Um, maar ja, dat zijn aardig wat uh, centjes wat, uh, wat daarvoor nodig is. Um, dus ja, wij proberen dan zoveel mogelijk geld binnen te halen om, uh, om daar aan mee te betalen. Ja, en die bootvakanties zijn inderdaad duur. Ja, daar betaal je heel veel geld Jullie, jullie streefgeld is, uh, streefbedrag is. We hebben een streefbedrag van uh, uh, 7500 euro. Ja. Um, maar dat hebben we met name omdat we een streefbedrag moeten hebben. Uh, dus we hopen zoveel mogelijk binnen te halen natuurlijk. Mag en. altijd meer. En hoe lukt dat? Hoe loopt dat? En tot op heden loopt dat nog niet heel erg storm. Maar... Hoe, kom, hoe komt dat? Um, ja, mede doordat we de laatste weken wat minder uh, energie daarin hebben gestoken en meer energie hebben gestoken in de getuigen en verpleegkundigen. Want zonder hun kunnen wij niet tennissen. Dus dat was prioriteit 1. En vanaf, uh, vanaf nu is prioriteit 1 geworden het geld inzamelen. Okay. En dat gebeurt uh, uh, ja, middels uh, ja, diverse poses door het dorp heen. Um, uh, daarnaast staat binnen Unicum ook een, een, een grote pot waar geld in gestort wordt. Zeg maar. Dus mondjesmaat druppelt er geld binnen. En daarnaast kunnen mensen via die flyers die ze zien kunnen ze geld storten op de, op de ING rekening van de Vrienden van de Unicum. Nou zeg het eens, wat is het nummer? Dat is nummer 400 400 van, Dat is de makkelijk. van de ING. Dat is ten name van de stichting Vrienden van de Unicum. Onder vermelding van Dennis en Bart. Zeg het nog een keer. Rekeningnummer? 400 400 ING. ING, de Stichting Vrienden van Iunicum, Unicum. Onder vermelding van Dennis en Bart. En dan komt het helemaal goed. En jullie hebben ook een website hierover gemaakt, hè? Klopt. We hebben een uh, uh, Geef Samen uh, website. We gaan even naar het begin. www.geefsamen.nl. Ja. En dan slash dennis streepje en Bart. Sorry, het zit tussen het uh, N en Bart, zit daar ook nog een streep. Zie niet. We, uh, even herhalen, samen aan elkaar geschreven, slash yep. Dennis, streepje, N, Bart. Inderdaad. En daar kan iedereen alles vinden, alle informatie. Ja, daar kan je ook um, um, middels een... Um... Online doneren? Ja, online donatie. Dus uh, dan kan je digitaal uh, ook nog uh, doneren. Ik neem aan dat jullie uh, het, het, het leuk vinden en bemoedigend is als er veel publiek komt kijken. Heel veel, ja. Dat het echt zwart van de mensen staat om de baan heen. Het liefst wel, ja. Dat we eigenlijk niet weten waar we de mensen kwijt moeten. Precies. Zo dat is, dat moet het zijn. Ja. Dus een oproep om 8 om uur s morgens... Naar de Unicum te komen, de tennisbaan ligt aan de achterkant van de Unicum, geloof ik, hè? Ja. Dus je moet er omheen lopen. Ja. Of vanaf de hoofdweg rechtsaf uh, de ringweg op, zeg maar. Ja. En dan achter het zwembad en naast de kinderboerderij. Oké. Okay. Dit staat ook allemaal aangegeven met... Uh, en, er een, en er is een, en er een koek en zopie. Ja, ook dat nog. En er zijn, er zijn die de hele dag door, zijn er ook optredens, hè? Ja, met name op de vrijdag uh, ja, is er uh, het een en ander qua optredens. Ja. Om twee uur hebben wij een optreden van uh, de band Bos. Dat is een goeie. Dat is de nieuw unicum huisband. Ja. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Daarom zeg ik het ook. Ja. En om vier uur hebben we een optreden van uh, band Party Time. Ja. En van uh, half vijf tot acht uur uh, is er uh, een uh, kibbeling... Uh, Kraan. Ja, door de Zeemermin van Patrick Berg. Ja, iedereen kent Patrick. Wie kent hem niet? Nou, en die <laughs> kebeling van hem is goed hoor. Ja, daarom. Dat moeten we erbij hebben. Hè? En dan? Um, om... Mag jij maar even. 1733.33, dan moet u de record gaan verbeteren. Ja. Ja. In principe hebben wij op 1734 uh, het verbreken van het record staan. Ja. Uh, dit zal onder de begeleiding van uh, Klaas Koper gaan, die ja. daar een uh, mooie jingle uh, bij zal bedenken. Ja, ja. en dat kan niet. Dat uh, neem ik aan van jou ja, en, wat dan? en vanaf half zes is er uh, een DJ Frans, dat is een, uh, een jonge jongen die heel graag muziek draait en ons uh, komt vermaken vanaf half zes tot uh, de latere leuk. uurtjes. Leuk, leuk. Nou geweldig, geweldig. Jongens ik wens jullie enorm veel succes toe met deze recordpoging en ik ja. ben ervan overtuigd dat het gaat lukken. Ik heb begrepen dat het weer mooi wordt in de tweede helft van volgende week. Dus geen storm, geen regen. Maar lekker in het zonnetje. Heerlijk. Denk wel aan je gezondheid. Dat is bestaat voor Dat, dat het... is het belangrijkste. En ik hoop dat het veel geld opbrengt voor de bootreis van de bewoners van de Unicum. Ik wens u veel succes toe. Dank u Hartstikke bedankt. Simply Red met Fairground. En dat is een mooi bruggetje van de vorige naar de nieuwe die tegenover me zit. Fairground, tennissen op een mooi park. Jaap, tennis jij? Ja, soms. 36 uur? Nee, nee dat houdt niet vol. Nee. Nee. nee, ik ook niet. Daar moeten we niet <laughs> aan denken. Goed, tegenover me zit Jaap Brugman. Zand dus u wel bekend. Jaap Brugman, bekend van politiek, van. ...diverse activiteiten. En uh, Jaap is met iets uh, nieuws bezig. De Behoud Zandvoorts Cultureel Erfgoed. De stichting in oprichting Behoud Zandvoorts Cultureel Erfgoed. En waarom is dat? Want volgende week zaterdag is de Open Monumentendag in heel Nederland. 12 september. En het thema van Open Monumentendag is Op de Kaart op de kaart. En dat gaat met name over kaarten, topografische kaarten, waarop kerken staan, vuurboet staan en weet ik veel, kastelen van heel vroeger zodat het toch kenmerkend is van kijk eens, daar stond het en ik kan me herinneren oude kaarten van zandvoort waar altijd de hervormde kerk, protestantse kerk moet ik zeggen, altijd als boekbeeld stond van kijk, en daaromheen een paar huisjes op de kaart en dat is volgende week zaterdag ja. En jij eh, houdt je ook bezig met Open Monumentendag. Wat ga je doen? Nou, uh, we hebben na de prikkelen met het museum in het voorjaar hebben we een soort samenwerkingsverband gecreëerd. Even in op, de microfoon, ver, ja. Zo. Op verzoek van, de, op verzoek van de, een aantal verenigingen. Uh, dus het genootschap uit Zandvoort, de Wurf, de Bombschuitenclub, het uh, Juttersmuseum, de Bunker, uh, nou, du Duinlandschap uh, enzovoort. Misschien vergeet ik er één. Maar in om bij elkaar hebben we toen een paar keer gezeten. En, uh, het heeft een vervolg gekregen nu, uh, een paar weken geleden, toen uh, we, enkele mensen uit de diverse verenigingen erachter kwamen dat de gemeente Zandvoort niets aan de Open Monumentendag doet. Dat hebben we toen met die samenwerkingsverband, met die stichting oprichting, zeg maar. Wij noemen dat eigenlijk een samenwerkingsverband. Hebben we dat opgepakt. Dan zijn we een avondje gaan zitten brainstormen. En daar zijn we het plan uitgekomen om toch, in elk geval zaterdag 12 september. iets te doen aan die Nationale Open Monumentendag. En dat heeft dus geresulteerd in een, in een aantal zaken. die we dus. op de kaart willen zetten. Een van de dingen die op de kaart gezet zou kunnen worden. en gaat worden. Dat is een route door Zandvoort. En we hebben in Zandvoort al een sloopjesroute. Dat is een route hier door Ouddorp. Maar als variatie hierop hebben we gezegd: nou, we zetten op de kaart in Zandvoort een slooproute. Een sloop? Slooproute. In plaats van een loop- en S-testvoer. Een, een slooproute. Het, ja. het blijkt namelijk dat als je eens om je heen gaat kijken eh, tussen nu en een paar jaar. ...dat er nog heel wat gaat verdwijnen, of mogelijkerwijze gaat verdwijnen in Zandvoort. En om dat nou een stukje, dat stukje in herinnering te houden... ...hebben enkele dames dus een route gemaakt met wat gevers erbij. En die worden dus volgende week dus, uh, door de liefhebbers kunnen die gelopen worden. Daarbij komt in het gemeenschapshuis dan een, een, een expositie van alle verenigingen die eraan meedoen. Dus, uh, allemaal zijn ze daar, de Wurf, de Genootschap, de eh, Duinlandschap, eh, archeologische toestand is er. Eh, Alle verenigingen die daar in Zandvoort een stukje cultuur, historisch, erfgoed in zich hebben, die zijn daar vertegenwoordigd. Loop je dan nou niet de kans dat er meerdere comité's zijn die zich bezighouden met Open Monumentendag? Want ja, ik heb het zelf jarenlang geregeld. Maar dan werd het beperkt tot de protestante kerk. Doet die ook mee? Doet ook mee. Er is een route dus ook langs de monumenten. We hebben dus in Zandvoort geloof ik 22 rijksmonumenten. Of 20. En een hele hoop uh, gemeentelijke monumenten. Maar de, de kerk doet ook mee. Die is benaderd daarvoor. Die is ook geholpen. Dus dat wordt gewoon geïmplanteerd in, uh, in onze middag. En, en de looproute die de gemeente altijd heeft uitgegeven voor Monumentendag... met uh, een tocht langs de bijzondere rijksmonumenten van Zandvoort... Ik heb geweld met, met de gemeente en de gemeente doet er niets aan. En, uh, ons initiatief zijn ze erg blij mee. En ze ondersteunen het zelfs. Dus, dat is ook, heel financieel. Heel, ook financieel. Dus dat is ook nog heel plezierig. Uh, maar ze zijn erg blij met ons initiatief. En uh, dat uh, stemt mij positief. Dan nou ga je daar boekjes voor uitbrengen. Ja. En waar kan ik dat boekje krijgen? Die zijn volgende week, uh, dus zaterdag, vanaf half twee, dan is de opening bij het gemeenschapshuis. Je weet ook, het gemeenschapshuis staat op de nominatie om gesloopt te worden. Nou, er komt, een, er komt een ludieke opening, laat ik het zo maar even stellen. Er komt een artiest bij, Goed, maar dat is dan een beetje, een beetje om dat in de aandacht te brengen. En vanaf het gemeenschapshuis kan gestart worden. Er is ook een diapresentatie door het genootschap, waar de oude... Monumenten die mogelijkerwijs gesloopt gaan worden, dus vertoond gaan worden. En eh, vanaf het gemeenschapshuis, eventueel onder leiding van een gids, kan er dus een door Zandvoort gelopen worden. Je, je praat een beetje somber dat er veel gesloopt gaat worden, is dat zo? Wordt er in de, in de komende jaren veel gesloopt in Zandvoort? Nou, we zijn bij elkaar gaan zitten, in, we kwamen op, op tientallen, tientallen... ...gebouwen, straten en... en, en, en uh, Noem eens een voorbeeld. Nou, het gemeenschapshuis, de Haltestraat, de, ...hier vlak achter de Waterdoren... ...de Prinsessenweg... Uh, ...het gereformeerde kerk bijvoorbeeld... Uh, ...zoek maar op er zijn, er allerlei zaken... ...busstation, er zijn zoveel zaken die dus uh, daar en daar... ...als je gaat zitten denk je... ...oh ja daar, oh ja daar, oh ja daar... ...en... ...laten we... ...ja, proberen te behouden is dat allemaal zeker niet... ...maar... laten we naar elk geval in herinnering houden... Ja. Je hebt het wel allemaal in beeld gebracht, al die panden. Ze zijn allemaal in beeld gebracht. Ze allemaal, met het, allemaal, <coughs> heeft een hele route gemaakt. Dus dat is, uh, is toch wel leuk, denk ik. Omdat nou nou van... is dit, een, uh, ik kon er net aan, de stichting in oprichting behoudt Zondvoorts cultureel erfgoed. De stichting ja, het, is, het is een samenwerkingsverband. De stichting zijn we nog niet. Maar we zijn eigenlijk uh, met elkaar. Men heeft mij verzocht in het voorjaar. om daar, om daar iets als coördinator in, in op te treden. Wat doe je dan meer of minder dan het Genootschap Oud-Zandvoort? Nou, ja, het is niet alleen het Genootschap Oud-Zandvoort. maar het is dus de hele groep. En we overleggen en proberen dus bijvoorbeeld zoiets op te pakken. zoals we nu dus bij die Open Monumentendag doen. Maar we hebben natuurlijk ook bepaalde ideeën. bijvoorbeeld over het Gasthuisplein. en over het, Noem eens. Over het museum. Noem eens. Nou. Het Gastensplein, dat is een politieke zaak natuurlijk ook. Proberen te maken tot een stukje cultuur, Zandvoort, historisch cultuurgoed. En, en daar dus samen met het hofje, met het gebouw, met, met het museum. Dus een, echt een stukje oud-Zandvoort van te maken. En het aantrekkelijk te maken weer. Het, het, is, het kan aantrekkelijk zijn, dat hebben we gezien toen met, die, met een paar weken geleden met die, met die culinaire dag. Het kan zeer aantrekkelijk zijn. Het kan een hartstikke leuk plein wezen. Maar ja, er, er moet misschien wat aan veranderen. En da, dat is ook een idee van ons, dat we daar in overleg met de gemeente uiteraard... Dat, maar laten is we de gemeente elkaar... gevoelig daarvoor? Uh, op dit moment nog niet zo erg. De politiek, politiek of de ambtenaren? De, uh, de politiek is aan het veranderen, maar er is een politiek ja. besluit genomen. De verkiezingen komen, de verkiezingen er komen. Ja, dat is ja. Maar uh, een paar jaar geleden is er een besluit genomen over het gastruitsplein. En daar houdt men zich nog steeds aan vast. Dat is jammer eigenlijk. Eh, nou ja, we hebben over drie, vier maanden hebben we de, de, de verkiezingen, dus wie weet wat er dan uitkomt. Maar nu heb jij jezelf ook jaren in de gemeenteraad gezeten. Ja. Eh, toen had je ook de kans en de macht om die sloop eh, tegen te hebben, houden. We hebben er meerdere malen dus ook van maar je, je krijgt niet altijd de mogelijkheid. Je, je, nou, jij hebt, hebt, hebt, hebt het zelf ook, je hebt ook ervaring op dit gebied. Je hebt soms niet de mogelijkheid en de kans om dat, eh, om dat ter goede of in een andere richting te keren. Dat is jammer. Dat is soms heel jammer. ja. Dus ja, dan van... moet er een actie goed komen zoals we nu hebben. En kijk, die, die samenwerkingsverband, als we dat echt, acht, echt kunnen mobiliseren, dan hebben we met de Wurf, met het Genootschap, met de Bomschuiterclub, met, uh, met andere clubs die allemaal meedoen, Babbelwagen. Uh, allemaal doen we mee. Dan hebben we een hele groep zandvoerters achter ons staan. Ja, als je die kan mobiliseren... Als wij iets mee kunnen doen, dan... Uh, de politiek die denkt erover dan... Of denkt eens aan wat er mogelijk kunnen zijn. Wie weet wat we er dan nog gebeurt. Jaap, aanstaande zaterdag. Zaterdag. Om half twee. Half twee tot een uur vier. Half vijf. In het gemeenschap melden. Dan krijg je een boekje mee van alle panden die mogelijkerwijs gesloopt worden. Ja, een loop-slooproute. Een loop-slooproute. Op de kaart. Op de kaart. Verantwoord. Jaap, bedankt voor je komst. Oké, okay, Pieter. Wat het ons om hetzelfde gaat, hoeven wij niets meer te zeggen, de is zacht, voel de kracht, geluk is mooi als het maar Jouw vaag al lang gevoel. U nou, luistert naar Marco Borsato, je hoeft nog niet naar huis vannacht, nou dat komt goed uit. Uh, zeker voor een aantal Zomvoorters die naar het tennis gaan kijken. Die kunnen rustig naar het tennis blijven kijken of lekker gaan genieten van het Zomvoorts mannenkoor. Want ons Zomvoorts mannenkoor, die gaan met 75 mannen en partners op 19 september de bus in. 18 september de bus in. Dan moet je wel een hele grote bus hebben. Wij hebben een, uh, een, een reisorganisatie gevraagd om een, uh, een dubbeldekker, waar we de mogelijkheid hebben om in ieder geval 74 uh, nee, nee, nee, nee. mensen van het, het Sanfus Mannenkoor uh, in te laden en een chauffeur uiteraard. Dus 75 mensen in een bus. Uh, en beste luisteraars, luisteraars, u luisterde naar Nanning de Wit van het Sandvers Mannenkoor, die aan tafel zit samen met Gijs Mol ja. van het Sandvers Mannenkoor. Op 18 september gaan zij op pad. Uh, uh, dat wordt een, uh, een druk weekend. Dat wordt een heel druk weekend. Want jullie gaan eerst richting Maastricht. Maastricht, we, hebben, uh, we bezoeken er in ieder geval vier landen. Hè? Nou, in Nederland blijven we dan uiteraard in. En we, we gaan daar vijf optredens verzorgen. zorgen. Mag ik we stoppen eerst in Maastricht. Maastricht, Vrijthof. Vrijthof. In de kiosk gaan we daar uh, bij mooi weer in ieder geval... Uh... Met andere jeu erbij? Nou, uh, die hebben we gevraagd, maar die, uh, die heeft uh, deze, dit weekend uh, al een druk okay. uh, optreden. Dus die uh, heeft uh, is afgehaard, zeg maar. Maar wij gaan inderdaad met een grote groep, uh, in ieder geval 37 zangers, gaan wij uh, op een strijd op het het een staan. Ja. Leuk. Ja, en dan slapen we in Maastricht? Nee, wij rijden daarna door naar uh, Hotel Luxemburg, uh, in, in Luxemburg zelf. Uh, daar, daar hebben we een hotel besproken, voor het hele gezelschap. En van daaruit gaan wij een aantal uh, dingen doen. We gaan naar Duitsland toe, onder andere naar Trier. De volgende dag, en daar gaan we optreden in het Ponta Pita, uh, gaan wij uh, staan zingen. En we gaan daar in de Basiliek zingen. In, uh, in Luxemburg nee, hebben we een Trier. Maar jullie nee, hebben ook een Luxemburg in de Dom, een optreden. Nou, in Trier zouden we in de Dom gaan, maar dat wordt de basiliek. Ja. Ja. En uh, in uh, Luxemburg zelf gaan wij uh, zondagsmorgens de hoogmis doen. Die Duitse Messen? Die Duitse Messen. Nee, goed voor mij, hè? Ja, dat ja. is heel goed. Ja. ja, ik heb me laten informeren van tevoren. Ja, heel, goed. heel ja. goed. En dat is een meesterstuk. Dat is uh, een zwaar stuk, maar een heel fijn stuk om te zingen: van Schubert. Van Joubert. Ja. Ja, ja. En, en dat zit er aardig goed in, heb ik inmiddels gehoord. Uh, wij hebben het al meerdere malen uh, gezongen, ja. Ja. Ja, ja. Maar hoe kom je op het idee om dit stuk daar te gaan zingen? Nou, dat is uh, ook gevraagd. Even in de microfoon. Oh, het, is, uh, het is ook gevraagd uh, of we dat wilden zingen, dus. Dat is ook een van de redenen. Oké. Okay. En dan vervolgens gaat de tocht verder naar Brussel. Ja. We gaan in Brussel doen. Gaan we een, uh, vrij, een vrije tijds, uh, optreden, uh, gaan we zingen. Dan. Een vrije tijd. Ja, dat is geen uh, officieel concert maar meer. Uh, ja, gewoon op straat. straat. Op de grote markt. Het wordt gezellig daar, ja. Spontaan eventjes optreden. Ja, helemaal goed. Uh, natuurlijk gaan jullie in je nieuwe kleding daar naartoe. Hè? Uh, we, we, we zijn nog gekleed in onze oude kleding. Ja, hoe komt dat nou? Je bent al een jaar bezig met actie voor nieuwe kleding. Uh, ja, maar ja, dat is nog uh, des gemeente. Des gemeente, Hoezo? Nou, de aanvraag is ingediend. En uit het ambtelijk apparaat is uh, een negatief uh, advies uh, gedaan aan het college. Uh, om uh, dat niet te honoreren dat heeft het college overgenomen maar wij verzoeken toch om het in de commissievergadering uh, uh, te behandelen en later aan de raad voor te leggen uh, om uh, toch ons uh, inderdaad in een nieuwe outfit uh, te kunnen uh, gaan, uh, gaan het is zetten. toch een visitekaartje wat je als uh, Nou, dat denken wij dus ook door deze reis te doen dat wij daar als Sandvoort mannenkoor staan en dat wij daar Sandvoort uh, dan weer uh, zeg maar op de kaart zetten maar dan qua zang, met onze presentatie dan nog wel in onze oude kleding, maar er, dat we eigenlijk wel behoefte hebben aan. Ja. Een, uh, een nieuwe outfit, zeker in, in, met zomerse temperaturen. Nee, eh, Chris, eh, hoe gaat het met het koor verder? Ja, gaat goed. Er komen weer steeds mensen bij, heb ik gehoord. Ja, gelukkig wel, ja. ja. Dat betekent ook verjonging en uh, meer stemmen? Ja, vooral verjonging. Voor, ja, voor er komen wat jongeren bij, ja. Ja. Maar ik heb begrepen dat uh, de sexy tenoren op dit moment weer in de uitbreiding zitten. Die uh, zitten nu met 11 man. Ja, dat is een hele grote groep. Dat ja, ja, is gewoon bijzonder. Dan word jij overstemd, mannen. Ja, ja, nou, ja, ja. dat moeten dus, moet ze dus <laughs> hard zien hoor. Ja, dat doen ze ook wel, dus. <laughs> en uh, de gezelligheid is er nog steeds. Maar ja, het, ja, absoluut. Maar het wordt wel steeds professioneler. Hè? Nou ja, we, we, we zijn een, uh, toch wel een koor met enige naam uh, die we. ...proberen dan ook hoog te houden door ons repertoire in ieder geval op een dusdanig niveau te houden... ...dat je zegt van nou, daar staat inderdaad een goed zingend mannenhoor ja, ja, want als ik kijk naar wat jullie gaan zingen daar... ...jongens, dit zijn allemaal klassenwerken. Ik zie daar niet meer op liederen als de spijskaart en dergelijke. Nee, is, nee, maar dat, daar eh, leent zo'n rij zich ook niet voor. Nee, maar het is echt klassiek wat jullie hier allemaal ja, zingen. Ja, ja, ja. En, eh, en in, in diverse talen. Dat bedoel ik. Ja. Russisch, Spaans, ja, we doen eigenlijk alles. Engels, Duits, Frans. Ja. Dit is erg goed hoor. Het slavenkoor, nou, ja. dat wil je nog meer. Jongens, jongens, jongens. En dat is dus op 18 september weg en dan op zondagavond komen. Op zondagavond, na, na afsluiting van Brussel, gaan we naar een, een restaurant in Even onder Tilburg. De Ruitershof uh, genaamd. Ik maak maar gelijk maar een beetje reclame Ook voor, die, voor die, uh, dat restaurant. En daar, uh, gaan, daar hebben we een afscheidsdiner. En daarna hopen we ongeveer om 11 uur uh, s avonds uh, hier weer terug te zijn. Schor. Uh, misschien wel, ja. Maar dat weten we niet. De stemmen zijn geschoold, dus over het algemeen zijn we niet zo gauw, gauw schoren hoor. Het belangrijkste is het gezellig is. En je bent een visitekaartje verzond wordt in deze landen. En ja, het, het zou mij toch trots geven als ik daar in Maastricht jullie zie staan op het Vrijthof En even daar uh, zie je zingen, dat, dat is geweldig. En zeker wat jullie gaan zingen, die Duitse mensen. Uh, dan ben je toch wel heel bijzonder Als je dat allemaal kan ja, ja. Ja, maar... nou ja, We hopen ook dat we, de, de, uh, zeg maar, we maken dus uh, voor uh, de, uh, de pers hier in Zandvoort Maken we er een verslag van in ieder geval En hopen ja. dus dat ze het zullen gaan uh, publiceren We maken uiteraard foto's van onze optreden Dus uh, we hopen daar Inderdaad Perfect. De presentatie van het Zandvoortsmannecourt Daar uh, naar behoren te verrichten Wanneer kunnen we jullie weer zien optreden in Zandvoort? Uh, dat is 3 oktober. Of, uh, nee. 3 oktober uh, gaan we het Korendag uh, gaan we doen. Dat is niet ja. En dan gaan we in uh, december gaan we weer het, uh, het kerstsamenzang doen voor de met, de, met, met, met het met het met met het vrouwenkoor. Uh, dus ja, er zijn volle optredens nog. We gaan een keer uh, in een uh, in het huis uh, Bennebroek uh, in Bennebroek gaan we uh, gaan we zingen, maar dat is dan meer besloten voor de ja. bewoners daar natuurlijk. Ja, we zijn volop actief weer. En we de, hopen de inwoners van Zandvoort. hoeven niet naar Maastricht of naar Luxemburg, of naar Trier. Dus is niet. Ze kunnen jullie de komende weken ook hier horen. Laatst 3 oktober maar eventjes in de. Protestantse Kerk aan het Kerkplein komen. Daar is een korenfestival georganiseerd door de Wietpopsingers. En dat krijgen ze heel veel zang. En als er mannen zijn die nu toch wel erg nieuwsgierig worden. Van alle activiteiten die jullie doen en die ook de noten kunnen lezen en kunnen zingen. Dat hoeft nog niet eens. Nee. Wel kunnen zingen, tenminste proberen te zingen. Dat wordt ze nog wel aangeleerd ook. Noten, uh, dat, dat leren ze vanzelf als ze uh, de muziek voor zich hebben. Uh, laat ze me komen. Dinsdagavonds ja. om acht uur beginnen we. Tot kwart over tien. Gezellige avond. Ja. En lekker lekker te zingen. In het uh, gemeenschapshuis. Mensenhuis, 8 uur elke dinsdag Elke dinsdag Repetitie. Kom langs. Juist. Ja, en je wordt meteen als vriend opgenomen in ja. een vriendenclub. Ja, zeker weten. Absoluut. Ik wens jullie echt veel succes en veel humor. Ja. Veel lachen. Dat hebben we. Maar bovenal als optreden ernstig. En dan moet het eruit zeker komen. Weten. Heel serieus. Ja. Serieus, ja, ja, serieus ja, werken. Ja, absoluut. Want je bent visitekaartje van Ja, dat weet je ja. ook. En uh, daar wordt over gepraat. Ja. ja. Wij dus doen ons, dus ons best. Succes. <laughs> Oké, okay, dankjewel Pieter luisteren naar Wickfield, naar uh, het lied 'Sexy Eyes' en dat is toch wel bijzonder want Paul Olieslag is dit tegenover me. Ja, met en zijn bril op. Met, bril op. met zijn bril op. Dus het was weer een goed lied. Paul, goedemorgen. Jij bent, jij bent voorzitter van de <coughs> BKZ. Waar staat ja, dat voor? Beeldende kunstenaars en voor Pieter. Daar zijn er een heleboel waarschijnlijk. Dat uh, zijn er inmiddels uh, 30 jaar, Maar niet alleen uit Zandvoort, maar ook uit, uh, uit Omstreken. En waarom worden ze dan hier uh, lid? Ik denk dat wij een, een hele gezellige en goede vereniging zijn die uh, de belangen voor, voor de kunstenaars in Zandvoort in het bijzonder en in Zuid-Kennemerland in het algemeen uh, proberen te behartigen. En dat er toch een aantal mensen zijn die dat uh, op prijs stelt. Wat doe je dan precies als uh, vereniging? Nou, We proberen in ieder geval uh, één keer per jaar, uh, te, te, proberen we niet, dat doen we gewoon één keer per jaar, sowieso een open atelierroute natuurlijk uh, uh, te organiseren. Oh. Nu weer, wanneer is dat? Nu weer, dat is op 3 en 4 oktober, Pieter. En uh, dat valt dan onder het kunstkracht 12. Uh, dat was vorig jaar ook festival. kunstkracht 12. Ja, er, dat blijft 12. Dat blijft kunstkracht 12, dat blijft de titel ook, omdat we proberen om uh, uh, mensen... Binnen nu en een aantal jaren, uh, als die kunstkracht voor het, dan moet ze weten waar het over gaat. Ja. En dan moet ze weten wat ze verwachten kunnen en wat ze zien kunnen. Dus daarom laten we ook de titel zo staan. Oké. Okay. En uh, we hebben uh, nu een project dat heet De Gestrande Koffer. En dat is ook het thema voor Kunstkracht 12 en er worden ook met koffers allerlei leuke dingen gedaan tijdens het weekend. Dus het is weer heel verrassend. Op 3 4 oktober zie je overal ja. koffers? koffers en, en handtassen in bomen en voetstappen op straat en uh, ja, wordt heel leuk. En natuurlijk we ook... Hoe kom op, je even die koffers? Uh, dat is Mona Douw, dat is, we hebben een, in het bestuur een denktank en het is Mona Meijer Aardegeest. En die is met een aantal mensen bij elkaar gaan zitten. En die hebben een avond lopen roepen naar elkaar wat ze leuk vonden. En is alles is opgeschreven wat ze riepen. Dus echt een brainstorm sessie. Ja. En uh, daar is dit, uh, dit uitgekomen. Leuk. Heel leuk, ja. ja, ja, ja dus. uh, wat doen jullie meer? Uh, we hebben een, uh, sowieso uh, tegenwoordig een groep uh, vrienden van de beeldenkunstenaar Zandvoort. Daar kun je lid van worden. Dat is 25 euro minimaal per jaar. En voor die mensen organiseren we een aantal leuke dingen in samenwerking met de kunstenaars. Dat kan een workshop zijn, dat kan een lezing zijn, dat kan een atelierbezoek zijn, uh, noem het maar op. En we organiseren minimaal één keer per jaar een expositie voor de kunstenaars buiten Zandvoort. Dit jaar hebben we in het Zwagenwakersmuseum in Haarlem gezeten. En het was een buitengewoon uh, mooie tentoonstelling die we daar hadden. Hele goede expositie. Prachtige opening. Ik denk ik geloof, 300 man dat er op de opening was. En uh, we exposeren nu nog in Huizen de Bodaan in Bentveld. Daar zijn ook ongeveer 8, mm, 9. Nou, twaalf kunstenaars, denk ik. zelfs de Kamer van onze Burgemeester. De Kamer van de Burgemeester ruimte, is een expositieruimte geworden, ja. ja. Uh, collage, college. collage. Uh, uh, ja, ik, uh, volgens mij wel, ja. Elke maand is er een nieuwe expositie? Nee, dat is één keer en... Volgens mij één keer in de drie maanden. Per kwartaal. Ben je net gewend ja. aan een schilderij? Weg. En dan krijg je weer een nieuwe, ja. Of een object, of, ja. uh, want uh, zo heet dat objecten. Objecten, objecten dat, zijn dat, ja, dat ja. Leuk. En het is heel erg leuk, dat, uh, dat werkt perfect. Wat is er uh, morgen aan de hand in de... Uh, uh, morgen is uh, eigenlijk de pre-start, de prelude van Kunstkracht 12. En dan exposeren 20 uh, kunstenaars van de kunstenaarsvereniging in het museum. En uh, dat is een soort overzichtstentoonstelling en die is vanaf volgende week uh, voor het publiek zichtbaar. En dat is morgenmiddag de opening? Ja, morgenmiddag om 4 uur de opening is helaas alleen voor genodigd vanwege de beperkte ruimte natuurlijk in het museum. Want je kunt wel iedereen uitnodigen, maar dan, dat werkt gewoon niet. En euh, nou, Sabine heeft daar weer een, want Sabine van het museum, de beheerster, die euh, maakt de tentoonstelling. Die zorgt voor alle plakletters en voor alle andere dingen. Dus het wordt weer een hele mooie tentoonstelling. Ook ja. voor de verkoop? Ja, kan ook verkocht worden. Prijzen staan erbij en we hebben dit jaar niet gekozen om van alle kunstenaars mappen neer te leggen. Maar we hebben ervoor gekozen om een uh, soort videopresentatie te maken. En die wordt via een grote beamer op de muur uh, vertoond. En iedere kunstenaar die daar staat, uh, die vertelt wat over zijn kunstwerken die er hangen en over zijn uh, kunst wat hij maakt. en hoe. Kan je wat namen maakt. noemen van mensen die er staan? Ja, euh, Margreet Ras staat er. Mona Meijer Aardegeest. Wim Nederlof. Euh, Ton Timmermans. Euh, Jan van der Bos met staalwerk, heel mooi. Euh, Nelke de Blauw uit Haarlem. Uh, even denken. Uh, ik Ellen een kuil met glas. Heel mooi. En aan glaswerk. dat Marianne Rebel zon er zonder meer bij is? Uh, ja, vols, uit mijn hoofd zeg ik wel ja. Ja, uit mijn hoofd zeg ik ja. Ja. ja. Doet ook weer mee. Gelukkig met de kunstroute dit jaar. Dus het is ook weer een prachtig evenement, wordt het. 4 uur morgen voor genodigde opening. Ja. En vanaf woensdag uh, is, het, is het museum dan open. Hè? Uh, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag altijd Oké. Okay. Ja. Ik zie Ton Timmermans net binnenlopen, ook als, kunstenaar. ook als kunstenaar. Dus die zal er morgenmiddag ook bij zijn. Die is er ook absoluut bij, ja. Ja, dat ja. is toch wel een, een van de motoren. Uh, is is een gehoord. van de oprichters volgens mij. Een van de, van de oprichters. De BK Zandvoort, ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hoe lang bestaat het BK Zandvoort nu? Elf jaar. Elf jaar? Ja, elf jaar op deze manier. En uh, uh, kunstroute, de open atelierroute, is 13 jaar. Dat was al twee jaar daarvoor. Oké. Okay. Dus, ja. Nou, groot succes. Dankjewel, Pieter. En dus, uh, dankjewel voor de tijd. morgen de opening. Morgen de opening. Twee 3 Iedereen voor Zandvoortig moet even naar gaan kijken. Ja, absoluut. Want het is echt een hele. En verder, 3-4 oktober de atelierroute. Open atelierroute. Ja, Waarvoor nog kont gedaan wordt in de kranten, natuurlijk. Dus dat. Ja. Uh, en borden langs de weg en noem het maar op. Leuk. Succes voor Bedankt, Pieter. Dankjewel, Pieter.